Het weer, vannacht buien, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Morgenochtend eerst nog buien, later droog, een periode met zon. Temperatuur uiteenlopend van 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Wie is de mol?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 Maar we beginnen met een onthulling van een oorlogsmonument. Want vandaag, precies 70 jaar geleden... werden 251 militairen van het Nederlands-Indisch leger, oftewel het knil... bij het Indonesische eiland Tarakan op gruwelijke wijze gedood door de Japanners. En om hen te eren is vanmiddag een monument onthuld op het ereveld in Loende. En dat gebeurde door actrice Wieteke van Dort. Zij is zelf opgegroeid in Nederlands-Indië. En zij is mijn eerste gast. Goedenavond. Goedenavond Margreet en luisteraars. Goedenavond. Um, zullen we om te beginnen heel even luisteren naar de onthulling vanmiddag van dat monument. Dat is een, een drie meter lange grijze paal. Mm -hmm. De laatste post heeft net geklonken en een mooi grijze paal is uh, onthuld. met daarop 92 namen van de omgekomen militairen. Van de andere honden zijn de namen nooit uh, teruggevonden. En erkenning... Voor mijn oom John. Ik ken hem niet alleen maar als foto op, de, op het bureautje. Dus dit is een erkenning dat, hij er echt, dat dit echt heeft plaatsgevonden. Ja, Loenen. Dus vanmiddag, hoe was het? Het was heel indrukwekkend. En toen we begonnen met, met de hele ceremonie, met alles gotet... en toen we naar buiten gingen, was het droog. Ja. Dat was heel mooi. Mooie muziek ook. En uh, was echt, het, het kon niet mooier. Nou, dat is goed om te horen. Want uh, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in, uh, in Tarakan... Uh, 19 januari 1942. Wat ja, is er die... nou precies gebeurd? Nou, de Japanners wilden natuurlijk graag die olieraffinaderij hebben. En er was oorlog en er werd gevochten. Maar de, het knil moest capituleren. Alleen de mensen die daar op Tarakan zaten, bij die bepaalde kustbatterij... die wisten niet dat de oorlog al afgelopen was... dat ze zich over hadden moeten geven... omdat de telefoonlijnen doorgeknipt waren door de Japanners. Ja. Dus toen kwamen in die baai kwamen zes mijnenvegers aan gevaren. En het groepje soldaten wat daar nog was... wat nog dacht dat het oorlog was... zetten ze onder vuur en brachten twee schepen tot zinken. Nou, ik dacht, dat zijn helden. Ja. Maar de Japanners waren woedend terwijl, ja, ze mochten niet eens daar naar binnen varen. Want een van hun uh, hoge pieten had gezegd, zij weten niet dat de oorlog afgelopen is. Vaar daar niet naar binnen. Maar Suda, die zijn dus tot zinken gebracht. Toen zijn ze in ieder geval teruggekomen met een omtrekkende beweging. Iedereen is gevangen genomen, maar de mensen die de scheep hadden aangevallen, die werden apart gezet. En die zijn apart op het schip, op een schip gezet, zijn daar met de ruggen tegen elkaar aangebonden... en met bajonetten doorstoken en soms levend in het water gegooid. En voor deze mensen is nooit een monument geweest. Mm -hmm. Dus dat is dan vandaag onthuld. Ja, want uh, als ik het goed begrijp, zijn dus deze uh, knielmilitairen hebben twee van die Japanse mijnvegers uh, tot zinken gebracht. Ja. En dit was een soort represaille toen de Japanners terugkwamen. Ja, die, maar die kwamen meteen eigenlijk met een beweging, meteen terug. Ik weet niet, een paar dagen zaten er tussen. Maar dat zijn in onze ogen helden, natuurlijk niet vanuit hun optiek. Maar ja, dat was hun wraak. En eigenlijk staat er in allerlei oorlogsvoorschriften... dat je krijgsgevangen, want zij waren inmiddels ook krijgsgevangen... die mag je niet martelen, die mag je niet, uh, daar mag je niet zulke wraakoefeningen op uitoefenen. Nee. Dus, maar ja, het is gebeurd. Ja. En, en het, het is zo vreselijk afgewikkeld. Want uh, de, de, de moeder van een van degenen, van de nabestaanden... die vroeg, waar is mijn man gebleven aan de instanties? En toen kreeg ze een brief dat er een man was afgemaakt. En echt met die woorden ook. Hè? Ik heb dat document gelezen, het is werk die normaal. En dat was dus van de Nederlandse autoriteiten? Ja, ja. Ja. En die stuurde haar met het woord afgemaakt erin. Het woord afgemaakt, maar dat scheen in die tijd ja, vrij normaal te zijn, maar dat is toch heftig. Want u kent dit verhaal doordat u uh, nabestaanden heeft ontmoet, begrijp ik. Ja, ik, uh, ik, ja, ik treed regelmatig op voor veteranen, maar toen ontmoette ik op een gegeven moment Harry Berghout. En het is zijn vader, Willem Berghout, een van die mensen die daar bij Tarakan uh, dus dood is gemaakt... En toen zei ik al, vertel het verhaal toch aan het checkpoint. Probeer toch dit, probeer toch dat. Want het is natuurlijk het is heel sneu als zo'n groep dappere krijgers... eigenlijk gewoon niet geëerd wordt ergens. Mm -hmm. En uh, dat heeft hij geprobeerd en het is eigenlijk niet gelukt. Hij is er jaren mee bezig geweest. Maar toen heb ik eens een artikel geschreven in een Indisch Blad Pelita ook aan de lezers gevraagd, wat moeten we nou doen? Wie heeft er een suggestie? En, nou, er kwam ten eerste meteen geld binnen en ook allerlei suggesties. We hebben een comité opgericht. En dat comité heeft zo hard gewerkt. echt Het zijn fantastische mensen. De voorzitter, Bauke Jans, Jacqueline is de dochter van die Harry Berghout. Mm -hmm. Willem Plink, iedereen. Maar daarnaast, iedereen stond klaar om te helpen. Die oorlogsgravenstichting die zei, doe dat hier. Doe hier het monument. En... Uh, ja, het ging opeens allemaal van een leien dakje. Want uiteindelijk is het dus een, een drie meter hoog uh, lange paal geworden... met die namen erin. Ja. Uh, hoe, hoe vonden de nabestaanden dat om, om die namen erin te zien gegraveerd? Ja, dat was heel emotioneel. En er zijn echt heel veel tranen bij gepland. En dan kwamen de nabestaanden er langs... en voelden ze zo met hun vinger over die naam. En nou, menig traantje is er gepland... Maar ja, prachtig dat het allemaal gelukt is. En dat ja, want... er een plek is wat, waar ze naartoe kunnen. Ja, precies. Want hoe kan dat? Dat dat dus. Uh, nou, hoe lang heeft het moeten duren? 70 jaar voordat er nu zo'n monument is. Hoe kan dat? Dat kan. En ik hoorde van. Uh, uh, hoe heet meneer? Van de Oorlogsgravenstichting. Er zijn nog 150.000 andere mensen omgekomen waarvoor geen monument is. Die nergens bij horen. En het is, geloof ik, hun idee om meerdere monumenten daar in een soort kring te zetten... voor groepen waar ook niks voor is. Ja, ja. Dus, <laughs> maar ja, er moet maar net geld voor zijn. En in dit geval uh, stroomde het geld gelukkig binnen... van allerlei mensen. Meteen obbelen. Zeg, waar kan ik storten, jong? Zo weet je ja, wat ja. zo. Ja. Enig. Ja, en dus ook uh, oud-Indië-gangers. Tenminste, zo klinkt het. Ja, nee, natuurlijk, want het was Indonesië. Ja. Indië was het eigenlijk nog. Ja. Ja, ik ben in 1943 geboren dus, en eigenlijk groot geworden in Indonesië. Dus ik zeg eigenlijk nooit Indië, maar het was nog Indië, zeker. U heeft vandaag een stukje van uw eigen lied Ode aan de Indië-Veteraan voorgedragen. Um, en we gaan nu luisteren naar een stukje waarin u het eerder zong. Dit is een ode aan de Indië-Veteraan. Hij moest ons in die van Willem I. verdedigen, maar eenmaal terug zag heel Den Haag hem niet meer staan. Je kunt een mens, denk ik, niet erger nog beledigen. Wat hij heeft meegemaakt valt nauwelijks te beschrijven. Ik zal in elk geval onnoemelijk dankbaar blijven voor wat hij heeft gedaan. Ja. Wat woorden kunnen zeggen en wat een lied kan zeggen. Ja, dat lied is van. Dik van de Stoep. Hij is eigenlijk pianist, maar mm. hij heeft nu tekst en muziek geschreven. Ja, want u zegt, of u zingt eigenlijk. Um, dat de Nederlanders die mensen niet meer zagen staan. U zelf heeft natuurlijk ook een geschiedenis, hè? dat vertelde u net al. U heeft tot uw veertiende in, uh, in Surabaya gewoond. en uiteindelijk dus ook naar Nederland gekomen. Is het zo dat u zich herkent in het lied wat u zelf zingt? Ja, maar het is natuurlijk heel iets anders als je, als je vecht daar... in naam van de koningin Wilhelmina. En, en je bent opgeroepen. En, en, en Vooral ook mensen, bijvoorbeeld de Molukkers... waren de dapperste soldaten, maar ook heel veel jongens... uit, Indone uit Nederland kwamen in Indonesië voor hun nummer... of als oorlogsvrijwilliger, hadden zelf helemaal geen, geen, geen jeugd gehad... want ze hadden hier eerst vijf jaar oorlog gehad... En die hebben daar werkelijk bij de eerste patrouille... al hun kameraden flarden in de bomen zien hangen. En die hebben daar ellendige jaren meegemaakt. En dan komen ze terug, werden ze nog uh, uitgescholden voor moordenaars. Dat onbegrip voor de veteranen, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ik bedoel, een oorlog, dat, dat, dat, dat is natuurlijk altijd vreselijk. Maar ze hebben hun bevelen gewoon opgevolgd. Er zijn gewoon vanuit de regering... Uh, ja, dingen voorgeschreven, doe dit, doe dat. En dan die ondankbaarheid. En dan denk ik wel eens, Nederland schaamt zich voor zijn koloniale verleden... Mm -hmm. en de soldaten krijgen de schuld. Ja, want uw vader is daar ook vermoord, hè? Ja, maar die was geen soldaat. Die werkte op een suikerfabriek en uh, die is gewoon vermoord, gemarteld. En uh, die ligt in Surabaya begraven, hij is herbegraven. Ook van de oorlogsgravenstichting is daar een heel mooi ereveld. een ja, en hij is gedood door de Japanners? Nee, nee, want kijk, daar, toen de, Japanse oorlog de oorlog met Japan afgelopen was... begon er in Indonesië een nieuwe oorlog, de Vrijheidsoorlog. Ja. Maar de Japanners die hadden de gevangenissen opengezet. Ieder moordenaar alles eruit gegooid om de Nederlandse krijgsgevangenen te herbergen. Die, die, die moordenaars en verkrachters en, zo, en, en rovers... die sloten zich natuurlijk meteen aan bij dat vrijheidsleger... Dus je kreeg daar een stel, nou, noem je dat, extremist. Mm -hmm. En daar is gemoord en daar is gemarteld. En in, in, in de slag van Surabaya, er is zoveel ongeregeld gebeurd. Er werden van de heren altijd het geslachtsdeel afgekapt... en dat werd dan in hun mond gedaan. En de kunstkring daar, de soos... Dat was één bloedpad van Indische Nederlanders werden doodgemaakt... Chinezen werden doodgemaakt, Chinese meisjes opgehangen... borsten afgesneden, Hollandse vrouwen en kinderen. Een bloedpad. En ik vind het kwalijk dat dat nooit genoemd wordt. Dat wordt nooit genoemd. En nu gaan ze opeens van Ravagade zeggen van... Uh, moeten die mensen niet veroordeeld worden? Dat is gewoon krankzinnig. In een oorlog wordt over en weer wordt er gevochten. Wij zijn gelukkig opgegroeid met... Je hoeft nooit de Japanners te haten. Je hoeft nooit de Indonesiërs. Helemaal niet. In oorlog gebeuren vervelende dingen. Rot dingen. Dat zeiden mijn ouders altijd. Dus we zijn zonder haat groot geworden. Maar om dan daarna nog eens hier zo. Ah. Nou ja. Want is het zo dat. Hè, er komen. Als we het er zo over hebben. Dus ook weer een heleboel andere kwesties bij u naar boven. Um, maakt dat zo'n dag dat ook allemaal weer los? Al die geschiedenis die in u zit? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk. Uh daar net iets te jong voor, want uh, ik ben van 43, ik ben nu 68. Dus heel die oorlog is aan mij als kleuter voorbij gegaan. Maar mijn moeder was directrice, samen met een tante... van een militair tehuis in Surabaya, het YMCA-gebouw, later AMVJ. Dus ik zag de Hollandse jongens in uniform en er waren feestjes daar en koorliedjes van Vera Lynn. Dus ik ben heel jong met uh, uniform in aanraking gekomen. Maar het echte leed, dat, daar was ik te klein voor. Dat ging een beetje langs me heen. En dan vroeg ik aan mijn moeder wat er met mijn vader gebeurd was. Zij zei, Wiet, dat hoofdstuk is afgesloten. En ze wou er nooit over praten. En hoort u dat ook terug van andere uh, nabestaanden? Bijvoorbeeld ook he, de nabestaanden van de militairen die dan nu geëerd worden... Dat, dat de nabestaanden nooit bijvoorbeeld wat hebben gehoord van, van uh, moeders die hun ja. man hebben verloren? Van de, nou, van de kinderen die zeggen dan ook van nee papa praat er niet over. Van de overlevenden. Ja. Ja, die, die, dat is natuurlijk een gruwelijke periode. En een heleboel ja, veteranen zijn getraumatiseerd, of je nou jong of oud bent. Ik bedoel, sommigen kunnen daar niet meer over praten. En andere, ja, en andere die gaan dan naar het Centrum 40, 45... en die kunnen daar ja. uit de problemen komen door therapie. Maar niet iedereen kan dat, hoor. U strijdt eigenlijk uh, al een heel groot deel van uw leven... Hè, voor erkenning van uh, de Indië-gangers. Uh, er is nu dit monument. U vertelde net dat er nog een heleboel uh, mannen zijn gestorven... zonder dat ze geëerd worden ergens. Denkt u, ja, daar ga ik me nu weer erom voor inzetten... voor een nieuw monument? Nee, nee, want ik heb altijd een heleboel dingen te doen. Hm. Ik ben ja. bijvoorbeeld tegen genetische manipulatie aan het strijden... en dan komt iemand bij mij... hé, hey, voor de dierenbestrijding moet je ook dit of dat doen. Dan denk ik, ja, je kan uh, je tijd maar één keer besteden. Nee, dit was echt een project. En verder vind ik het heerlijk om voor veteranen op te treden. Ik heb daar helemaal een repertoire voor. En voor andere Indische mensen natuurlijk. Ja, en nu is dus het monument in Loener er. En uh, u bent blij dat het er is. Ik ben er heel blij mee en ik ben een reuze trots op die commissie... dat ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen... en de mensen die het monument hebben uitgevoerd. Iedereen zo aardig. En, en die, die militairen die zo prachtig gespeeld hebben. Nee, Ik, kwam, ik vond het een geweldige dag. Mooi. Dank u wel, Wieteke van Dort, actrice... en dus een van de initiatiefnemers van dat monument in Loenen. Ter nagedachtenis dus aan de dood op uh, Tarakan op 19 januari... 42 van 251 militairen van het knil, het Nederlands-Indisch leger. Dank u wel. Alsjeblieft. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Vandaag werd bekendgemaakt dat de nooit opgeloste moord op Nicky Verstappen uit 1998 wordt overgedragen aan een cold case team. We beginnen vandaag met eh, het verhaal rondom Nicky Verstappen, wat vandaag in de kranten staat. Er is namelijk een cold case team geformeerd om de zaak nogmaals onder de loep te nemen. Nicky Verstappen, het uh, jongste dat op de Brunsum wordt vermoord jaren geleden. En ondanks uh, alle tips en het vele onderzoekswerk van de politie is die zaak nog altijd niet opgelost. Ja, het nieuwsbulletin van TV Limburg. Mijn gast vanavond is uh, districtchef van de politie Groningen... en cold case-deskundige. Goedenavond, Frank Smilda. Goedenavond. Ja, u bent nu districtchef. Uh, jaren daarvoor heeft u gewerkt bij de reserve in Utrecht. Even Dat klopt. Voor, voor ons begrip. Een cold case. Is elke onopgeloste zaak, een moordzaak, een cold case? Ja, in principe wel. In Nederland halen we alles uit de kast om moordzaken op te lossen... Dat doen we gedurende een aantal maanden, soms een half jaar, soms een jaar. En dan op een gegeven moment zijn alle onderzoekslijnen uitgeregisseerd. En dan beslist een regionale stuurcommissie in Nederland... om het onderzoek dan stop te zetten, maar dan wel toe te wijzen naar een cold, cold case team. En als daar capaciteit vrij is, dan kan een onderzoek altijd op een later moment weer opgepakt worden. Ja, dus in principe alle niet opgeloste uh, moordzaken of ook andere levensdelictzaken... komen uiteindelijk bij dat cold case team? Ja, in principe uh, alle levensdelicten, maar dat is natuurlijk per zaak uh, afhankelijk. En per regio kan een regionale stuurcommissie daar vanuit het verleden anders mee omgaan. Maar we gaan nu naar een nationale politie toe. Mm -hmm. En daar zal op een eenduidige wijze zal daar straks uh, sturing aan worden gegeven. Maar misbruikzaken of zoiets zou ook kunnen? Dat zou kunnen. Ja. Uh, alleen je hebt natuurlijk wel, uh, zeker vanuit het verleden, had je natuurlijk nogal de nodige verjaringstermijnen. Mm -hmm. Op een gegeven moment kan het natuurlijk wel een zaak verjaard zijn. Ja, ja, ja. Um, u heeft um, vijf jaar geleden besloten burgers te betrekken hè, bij vastgelopen zaken, deze cold cases dus. Um, ja. U heeft daar zelfs een prijs mee gewonnen, de politie innovatieprijs in 2007. Uh, hoe heeft u dat nou bedacht om het volk erbij te betrekken? Ik werd geïnspireerd door Maurice de Hond... die met de David de moordzaak actief was. Maurice ging heel veel feiten, foto's, video's, teksten... op zijn eigen webblog zetten. En nodigde het publiek uit om daarop te reageren. En wat je toen zag, dat was in 2006 op de blog van Maurice de Hond... is dat je allerlei deskundigen mee zag Forensisch deskundigen, juristen, natuurkundigen, biolo biologen. En zo zag je op een hele mooie manier hoe je vanuit verschillende ja, wetenschappelijke disciplines... Uh, kan reageren op een complex uh, opsporingsprobleem. En dat genereert kennis. Ja, want dat leidt echt tot, tot nieuwe informatie. Ja, um, zeker doordat je uh, het internet nu kan gebruiken als platform. En ja. daar is in 2004 heeft ook een journalist, James Shurowiki heeft een boek geschreven. Dat heet The Wisdom of the Crowd. En wat je ziet met het internet is dat je complex, een complex probleem op een hele mooie manier... door middel van foto, video en tekst kan aanbieden op een website. En eigenlijk de hele wereld kan vragen van... goh, denk eens met ons mee, wat zou hier aan de hand geweest kunnen zijn? Ja, dus echt scenario's zelf te voorzien, als het ware. Zeker ook scenario's. En als je kijkt in opsporingsonderzoeken en zeker bij moordzaken... Dan um, uh, worden in Nederland al heel snel 30 of 40 regisseurs vrijgemaakt om zo'n zaak op te lossen. Dat is een enorme capaciteit. En zo'n team formuleert natuurlijk ook de nodige scenario's en hypotheses. En, en uh, er vinden allerlei brainstorm sessies plaats om te kijken: van wat zou er nou gebeurd kunnen zijn? Mm -hmm. Maar de kracht van het web, om zeg maar, als je zo'n onderzoek op het internet plaatst en je kan. 100.000 of 10.000 of 100.000 of nog meer mensen betrekken bij zo'n onderzoek. En als al zou maar 1 of 2 of 3 procent van die bezoekers van zo'n website um, uh, de, de kans grijpen om mee te denken en mee te reageren, dan kan dat. Een enorme eh, kracht van kennis geven die je verder kan helpen in zo'n onderzoek. Ja, maar noem eens een voorbeeld, want u heeft dus gebruik gemaakt, hè, die jaren van het van het volk, van het internet. Noem eens iets waarin inderdaad een idee kwam van een burger waar jullie wat aan hadden. Nou, we, hebben, we zijn toen. We, we hebben een moordzaak op politieonderzoeken.nl gezet van um, een, een, een man die was doodgeslagen uh, op zijn hoofd. En die had een hele specifieke. Uh, verwonding op zijn hoofd. Die verwonding die hebben wij op de site gezet en gewoon eens gevraagd aan het publiek: van met wat voor voorwerp zou die verwonding nou gedaan kunnen zijn? Nou, daarin kwamen heel veel reacties van mensen die allerlei type instrumenten noemden, van een bepaalde bijl of een bepaalde scheepsgroef of wat dan ook. Mm -hmm. En dat gaf voor de forensische opsporing nieuwe inzichten, want kijk, uiteraard gaan wij ook met zo'n. Verwonding naar het Nederlands Forensisch Instituut. En gaan we ook, als het nodig is, naar collega's uh, over de hele wereld... Om, om vanuit de forensische expertise te vragen... Van wat zou weer aan de hand kunnen zijn. Maar als je het web kan gebruiken en uh, uh, het, de vraag kan stellen aan... Tja, bij wijze van spreken de hele wereld, dat is een nieuw fenomeen... Uh, uh, wat enorm krachtig kan zijn. En wat we, wat we dus bij die hoofdont zagen... is dat je dus reacties kreeg van mensen waarvan je zegt van... hé, hey, daar, daar heb je als politie niet aan gedacht. Zoiets? Wat dan? Wat zeiden ze dan? Nou, een bepaald, uh, een bepaald voorwerp, een, een, een scheepsgroef of een bijl... waarvan je, als je dat, die informatie naast de bestaande informatie legt... van uh, getuigenverklaringen of andere informatie... dan kan je dat verder helpen in zo'n onderzoek. En dat bleek daar ook het geval? Het heeft jullie verder geholpen? Dat heeft ons in die zaak verder geholpen, alleen we hebben daar niet uh, de zaak mee opgelost. Um, een andere zaak in, in Zwolle, daarin heeft het onderzoeksteam uh, de zaak wel opgelost. Uh, ook met behulp van het internet. Het is niet zo dat toen de gouden tip op het internet uh, terechtkwam, Maar de collega's uh, in Zwolle hebben heel duidelijk gezegd... de plaatsing van het onderzoek op de website heeft indirect steun gegeven aan het onderzoek. Want wat hebben ze daar van, van, het, van de mensen gehoord? Wat was daar het puzzelstukje? Uh, ik weet niet precies wat het juiste puzzelstukje was. Dat zou u aan de collega's in Zwolle moeten vragen. Maar um, er, er is wel een informatie binnengekomen... die niet via de reguliere kanalen... Hè, dus een, uh, een getuigenverklaring, een, een, een normale oproep... via zeg maar, de lokale televisie of via de radio... maar die echt specifiek... Van een bericht op internet binnenkwam, en ja, want je moet natuurlijk ook maar net kennis hebben, hè? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat een kledingstuk uh, van welk merk dat verkocht wordt, of is dat altijd wel gewoon na te gaan door de politie? Dat is in principe altijd wel na te gaan, maar het publiek kan ons daar enorm mee helpen. Ja. En wat je wat nog interessant is ook van het internet, is dat zeg maar de, de normale wijze waarop wij in contact treden met het publiek is toch vaak. Uh, Mensen die bij ons langskomen, uh, mensen die ons bellen. Uh, maar het plaatsen van een opsporingsonderzoek op een website... biedt eigenlijk iedereen zeven dagen in de week, 24 uur... kan zeg maar, vanuit zijn luie stoel heel makkelijk zelf een mailtje sturen. Dus de, het is voor mensen best nog wel eens hoog een, een bepaalde drempel... om naar de politie toe te gaan of om een politieman of vrouw aan de telefoon te krijgen... En het is heel makkelijk om even een e-mailtje te sturen... als je toch waardevolle informatie hebt. Maar de andere kant daarvan is dat de politie natuurlijk ontzettend veel mailtjes krijgt... en dat allemaal moet natrekken. Heel veel extra werk. Dat klopt, daar zit een risico in. Maar als je ziet, nu naar de praktijk en de aantal zaken die ik daarvan gezien heb... is dat beheersbaar. Ja, ja. Ja, vandaag, u heeft dat uiteraard ook gehoord, is dus bekend geworden hè, dat die zaak Nicky Verstappen naar zo'n cold case team uh, gaat. Ja. Um, het Openbaar Ministerie in Limburg hebben wij gebeld. En we hebben u gevraagd of zij nu ook gebruik gaan maken van het internet. Zoals u suggereerde. Even luisteren. Kijk, we hebben alle mogelijke middelen al uh, ingezet. Daar is niets meer uitgekomen. En dan houdt het vaar op voor ons. Dus ja, het rest ons nu ook niets anders dan het over te dragen aan het Cold Case Team. Het Cold Case Team zal dan vervolgens gaan bekijken uh, wat er met de zaak kan gebeuren... Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er nog daderinformatie is... die wij gewoon niet uh, kunnen vrijgeven. Of dat er namen in voorkomen uh, wat weer de privacy van mensen kan schaden. Dus dan moeten we gewoon allemaal heel goed uh, op laten... vooral dat we zulke informatie op het internet gaan uh, zetten. Ja, want wat uh, zou dan bijvoorbeeld gevoelige daderinformatie kunnen zijn... die niet openbaar mag worden, als het inmiddels dus een cold case is? Vraagt u dat aan mij? Ja. Ja, nou... Um... Het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk volledig gelijk. En dan informatie wil je eigenlijk niet prijsgeven. Maar als je um, een onderzoek goed afpelt... en dat hebben we uh, uh, met, met, die, met die allereerste cold case in Utrecht toen gedaan... dan als je dat goed bekijkt, dan zie je eigenlijk... dat heel veel informatie eigenlijk al op een of andere manier... toch al bekend is bij het publiek. Uh, Door dat getuigen er al over hebben gesproken... doordat uh, uh, sommige dingen toch al in de media zijn verschenen. En als je het echt al die brokjes informatie stukje voor stukje afpelt... en je gaat het wikken en wegen, dan zie je toch dat er daderinformatie kan zijn... waarvan je zegt, van, nou, dat zouden we toch prijs kunnen geven. Een mooi voorbeeld daarvan is wat ik net noemde... die specifieke hoofdwond die bij het slachtoffer is toegebracht. Dat is eigenlijk daderinformatie. Uh, en we hebben toen in Utrecht ervoor gekozen van... ja, we hebben alles uit de kast gehaald om die zaak op te lossen. is niet gelukt, we gaan nu ook toch een stukje daderinformatie prijsgeven. En dat kan weer nieuwe inzichten geven... en ook weer nieuwe onderzoekslijnen openen. Ja, want wat doet een cold case-team anders, behalve dan dit, hè? wellicht... dan een gewoon recherche-team, tot slot? Nou, uh, op zich uh, uh, doen ze hetzelfde. Hè? Lezen ze het hele dossier door en, en pluizen ze uit... van waar, zijn nog, nou, waar zouden we nog dingen uh, verder uit kunnen rechercheren... Uh, nou, met de hele nieuwe technieken van DNA... Daar is natuurlijk heel veel in mogelijk. Hè. Dus in die hele oude zaken waren we natuurlijk nog niet zo ver eh, met die DNA-technologie. Dus daarin zie je ook dat daardoor best wel de nodige eh, cold cases eh, worden opgelost. Het, het grote voordeel van een cold case ten opzichte van even, laat ik maar even zeggen, een hot case, dus mm -hmm. een, een nieuwe zaak, mm -hmm. is dat je alle tijd hebt. Uh, je, je, je staat niet meer onder de, de, zeg maar de mediadruk, de, de maatschappelijke druk. Het is al heel lang geleden. Je hebt dus veel meer tijd om, om een aantal zaken... nog eens een keer helemaal volledig ja. uit te rechercheren. Hoeveel zijn er in Nederland, cold cases? Per regio uh, zou je dat bij elkaar op moeten tellen. En ik, ik heb daar geen zicht op vanuit Groningen. Nee, maar toch honderden, denkt u? Of heeft u daar echt geen zicht op? Nee, ik durf daar geen, uh, geen uitspraak over te Goed, doen. Goed, nou doen we dat niet. <laughs> Frank Smilda sprak ik, districtchef van de politie Groningen nu. En cold case deskundige. Dank u wel voor al uw informatie. Oh. Ja, graag gedaan. Dit was hem weer onze uitzending. Morgenavond, vrijdagavond, zijn we er weer met twee dingen. En op onze site kunt u informatie uh, vinden. En kunt u ook alle gesprekken terugluisteren. U kunt daar trouwens ook op ons gastenboek terecht, mocht u dat willen. Nu neemt BNN het van ons over. Willemijn Veenhoven zit er al helemaal klaar voor. Wat ja. gaat deze donderdagavond bij jullie brengen? Nou, we hebben het onder andere over de toekomst van SBSS. Um, want John de Mol is dan wel Mediaman van het jaar geworden, wederom. Maar de ene na de andere ster wordt ontslagen, of loopt weg, of heeft een conflict. Hoe gaat het met die zender en uh, uh, ja, hoe komen ze ooit nog uit het slop? We hebben het over Rick Perry, die stopt in Amerika. Zijn nu misschien grotere kansen voor New Gingrich? Alhoewel zijn. Een van zijn ex-vrouwen vanavond een zeer pikant interview heeft oh? gegeven. Hm. Ja, luister maar. Ja. En uh, Noah van Elf die was vanmiddag bij Ajax AZ. En oh. uh, die is, ligt nu huilend in de bedje. Want uh, ja, ze was voor Ajax. Maar dat is een schattig meisje met een schattig verhaal. Dat hoor je allemaal na het nieuws van half negen hier is Jobboud. Radio 1, het nos journaal. Het pensioenfonds voor ambtenaren ABP wil de premie voor werkenden dit voorjaar met 2% verhogen. Tegelijk sluit ABP niet uit dat de pensioenuitkeringen volgend jaar met een half procent worden gekort. Dat is nodig om de buffers van het pensioenfonds te versterken. Een premieverhoging van 2 procent kost de werknemers zo'n 5 euro netto per maand. Het was vorig jaar wereldwijd een halve graad warmer dan gemiddeld, zegt het Amerikaanse Meteorologisch Instituut. Daarmee komt 2011 in de ranglijst met hoogste temperaturen op de 1e plaats. Volgens het Weerinstituut in Amerika is het al het zoveelste jaar op rij... dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur steeg. Een meisje van 15 uit Arnhem dat zaterdag in haar huis werd neergestoken... is aan haar verwondingen bezweken. Het meisje lag sinds het incident in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de steekpartij raakte ook haar vader gewond. De politie hield kort na de steekpartij een jongen van 14 uit Capelle aan de IJssel aan... en dinsdag werd nog een jongen van 17 uit Rotterdam gearresteerd... En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 19 januari, 2 over half 9. Goedenavond. Er wordt gekort op de pensioenen. Maar nog niet genoeg. Tenminste, dat vindt Eimert Muilwijk van CNV Jongeren. En geeft straks uitleg. En de republikein Rick Perry die stopt ermee. Hij trekt zich terug als mogelijke presidentskandidaat voor de verkiezingen later dit jaar. En hij geeft nu zijn steun aan Newt Gingrich. Maar of die het gaat redden. Zijn ex-vrouw doet vanavond uh, in een zeer pikant interview nogal bout uitspraken over hem. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. En Alexander Klupping vindt het belachelijk dat BN'ers betaald krijgen om positieve tweets te sturen over een voorstelling of product. En daar maakt hij zich rond kwart voor tien kwaad over hier in BNN Today. En Joris Kreugel die wil heel graag naar Ajax AZ in de Arena. Ik had er zo graag heen gewild, maar helaas, het lukte niet. Maar een vriend van mij die was vorige keer bij de gestaakte wedstrijd... en die had van Ajax een kaartje gekregen, een vrij kaartje, via internet. Alleen niet voor in het stadion, bij hem thuis. Gewoon live, achter zijn computer. Hebben in ieder geval toch nog wat. SBS 6 is aan het vernieuwen. Nens gaat eruit. Sandra Schuurhoff, Karen Bloemen en Johnny, Mo Johnny de Mol die komen erbij. Um, met tv-criticus Jean-Pierre Gele praat ik zo meteen over de toekomst van deze zender. Maar eerst even, Jean-Pierre, hoe was jouw dag vandaag? Die was uh, leuker dan die klinkt eigenlijk. Ik heb namelijk de hele dag aan mijn laptop gezeten. Ah. En dat komt omdat ik naast mijn tv-kijkerij ook een wekelijks taalrubriekje heb. Ja. En op donderdag schrijf ik die altijd. En volgens mij is het best een lollige aflevering geworden. Waar ging het over? Ja, dat ga ik niet verklappen. Hij staat van oh. dinsdag in de krant en een deel van het effect is de verrassing. Ah, ik. Lekker actueel, hè? Als je het nu al schrijft, en dan uh, dinsdag in de ja, krant. Ja, maar niet, niet alles hoeft uh, dat... heet van de naald te zijn. Dat is zo. Maar zometeen uh, praat ik met jou verder en dan is het allemaal uitermate heet van de naald over SBS6. Ja. Maar eerst natuurlijk to deze topics. Ja, ja. hondenpoeknieuws natuurlijk ook. Waar Joris het al over had en uh, verder de aanval van de consumentenbond op de telecombranche. En natuurlijk ook alles over de wedstrijd Ajax-AZ. Waar echt alleen maar kinderen op dit tribune zaten. Echt hartstikke leuk. Dion en ik vinden het wel leuk hè. Was, heel het, maar, grappig. was het maar altijd zo. Nou ja, In ieder geval heel toe. vaak. Ja. Heel vaak. Zou heel mooi zijn. Wij gaan het daar ook over hebben. AZ in de kwartfinale van het nationale bekertoernooi. Want ze wonnen vanmiddag voor die 20.000 scholieren in de arena. De overgespeelde wedstrijd tegen Ajax met 3-2. De ruststand was 2-2 door goals van Martens en Benschop voor AZ... en twee goals van Simeon voor Ajax. Na de rust besliste Rasmus Elm de wedstrijd uit een hands penalty. AZ-coach Gert-Jan Verbeek vond de overwinning wel terecht. Ja, als je naar het spel kijkt en naar de andere kansen wat gecreëerd zijn door ons... dan, dan denk ik nou, dat we vrienden hebben gewonnen.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 ook kansen creëren. En wij niet goed met die ruimte omgaan die zij ons geven. Zondag krijgt de jongen al de kans op revanche. Want dan ontmoeten de twee ploegen elkaar weer. Maar dan in Alkmaar en voor de competitie. Vannacht is Michaela Kruijček als laatste Nederlandse tennisser uitgeschakeld op de Australian Open. Ze verloor kansloos van de Servische Anna Ivanovic. Kruijček zoekt naar een verklaring. Ja, ik denk toch... Um... Dat ik toch een beetje nerveus was. Ik begon de eerste game heel goed, maar daarna was het, uh, was het heel wisselvallig. Uh, maar ik zou het zeker niet kansen doen. Mee. Ik bedoel, ze is, uh, uh, is nummer 1 geweest van de wereld en uh, heeft een grensloop die op, op zak. opzakt. Dus uh, het is niet helemaal uh, zo uh, slecht denk ik, uh, zag het hopelijk denk ik, niet uit. Is. Straks om tien uur in langs de lijn gaan we uitgebreider op het voetbal en het tennis in. Dan besteden we ook aandacht aan het EK Waterpolo in Eindhoven. De Nederlandse mannen waren kansloos vanavond. 14-6 verloren ze van Italië. De derde nederlaag op rij. Straks meer. Dione, dankjewel. Alsjeblieft. Radio 1, PNN Today. In Amerika moeten de Republikeinen het weer met een kandidaat minder doen. Ik heb de conclusie dat er geen no viable voor mij in deze 2012-campaign. Daarom I am mijn campaign... en endorsing Newt Gingrich for president van de Rick Perry was dat. En die trekt zich dus terug uit de race voor het presidentschap. Tenminste, de kandidaatschap voor de Republikeinen. Michiel Vos is onze man in Amerika. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, Een paar maanden geleden stond hier Rick Perry nog dik aan kop. En nu uh, kapt hij ermee. Waarom? Ja, hij kwam als een geweldige Texaan binnenrijden in het toen al overvolle veld van Republikeinse kanshebbers. En hij was de man. Hij had het geld, hij had de, de achterban in Texas, hij had banen gecreëerd, hij was een gouverneur die nog nooit een verkiezing had verloren. En toen kwamen de debates, de debatten, en toen ja. moest hij laten zien wat hij eigenlijk wist van Washington en wat zou hij gaan doen in de komende vier jaar. En toen viel het allemaal erg... Tegen. Hij ziet eruit als een presidentskandidaat. Hij loopt als een presidentskandidaat. Hij, he has the swagger, zeggen de Amerikanen. Ja. Maar hij praat niet zo als een... Je moet een klein beetje iets weten van, uh, van de inner workings van Washington. Wil je dat op een, op een debatplatform laten zien? Dat deed hij niet. En toen hadden we natuurlijk dat wanstaltige van oeps moment En toen ja, dus was het wel een beetje gebeurd. Dat oeps moment daar hebben we natuurlijk een fragmentje van. Hè? Dat was bekend Juist. inmiddels. Drie ministeries moest hij noemen die hij wilde afschaffen. Maar hij kon er maar twee noemen. It's three agencies of government, when I get there, that are gone. Commerce, education, and the... Um, uh, what's the third one there? Let's see. <laughs> I can't. The third one, I can't. Sorry. <laughs> Oops. The third one was, Michiel. Uh, dat weet ik ook niet. <laughs> um, maar en, jullie hebben er nog in gesneden, want dit moment duurt normaal veel langer. Yeah, dit is yeah. pijnlijk lang. Dit duurt heel lang. Ja. En dat was een moment waarop de Amerikanen dachten, dit kan niet. En er wordt ook inderdaad gelachen tijdens het moment van, nou ja, dit is een, dit is een, dit is een grap. En toen bleek dat Rick Perry, je kunt dus heel succesvol zijn in Texas. En Texas verkoopt wat dat betreft wel goed in de rest van Amerika. Het is een beetje anders, het is een eigen gereid. Het is maar een soort op een hele andere manier het Friesland van Amerika, ja. zeg maar. Maar dan moet je dat nog wel even vertalen in Iowa, New Hampshire, South Carolina, maar ook in andere staten naar... Ja, een soort nationaal niveau dat je moet hebben. En dat moet je laten zien tijdens de debatten. En dat Misschien die te, te, te regionaal, toch? Te klein. Uiteindelijk denk ik toch de regionaal. En dat had ja. hem natuurlijk ook tegen, daar kan hij zelf niks aan doen. Dat hij natuurlijk dan redelijk snel zou komen na acht jaar Bush. Ook al een gouverneur Texas. Dus mm -hmm. op een gegeven moment is men ook wel een klein beetje Texas moe. Um, en hij is conservatief. Maar goed, dat, dat valt altijd goed in voorverkiezingen. Maar het was het, het, er zit zo'n nadruk in deze voorverkiezingsronde op debatten. Er zijn er tientallen geweest. Uh, meer, dan, uh, meer dan de afleveringen van de Simpsons op televisie zijn geweest, ja. zeg maar. En ja, daar moet je goed kunnen presteren. En iemand die dat goed heeft gedaan is Newt King. En die heeft zijn hele campagne eraan opgehangen, zeg maar. Ja, en die vroeg vorige week van uh, Perry, stop er nou mee. Uh, en St. ook. En, en steun mij. Nou ja, dat uh, uh, is hem gelukt dus. Um, waarom steunt Perry Gingrich en niet bijvoorbeeld Romney? Nou ja, hij, hij, ik denk dat hij Mitt Romney niet kan steunen... omdat Mitt Romney wordt gezien door vele Amerikanen... vele voorverkiezers in de Republikeinse voorverkiezing... als niet een echte conservatief, niet te vertrouwen. Iemand die gouverneur is geweest van het Liberal Massachusetts... iemand die ooit voor abortus was en nu tegen. Ja. Iemand die ooit he, die, zeg maar, een soort, eenzelfde soort uh, healthcare law heeft uh, geplaatst... in Massachusetts als Obama heeft gedaan uh, nationwide. Dat is natuurlijk al heel verdacht. En dus dan komt zo'n Rick Perry. He, een oerconservatief, conservatief die heeft dan maar eigenlijk de keuze tussen twee... Santorum en Gingrich. En hij denkt dat Gingrich de enige is, en ik ben het met hem eens... Ja, Santorum die Williams maakt toch ook, ook niet zoveel door. kans meer, hè? Wat zeg je? Santorum, die doet het ook niet zo goed. Nee, die doet het ook niet zo goed. En nu, Gingrich doet het nu... Heel goed, die ligt nu uh, zij aan zij met Mitt Romney in South Carolina. En wie hier wint, ja, die gaat dan met voldoende hm. momentum, zoals de Amerikanen dat dan noemen, naar Florida, de volgende staat. En dat is een staat waar je organisatie en geld moet hebben. En het gaat allemaal om geld. Perry houdt ermee op, omdat het geld gewoon zegt, luister... We gaan hier niet meer in financieren in deze campagne van jou. Ja. Want je komt niet boven de 5% uit. Maar hij steunt dus nu Gingrich. Um, uh, nou, is er net vandaag. Dat, dat, we, daar hebben we nog geen fragment van. Maar die een van de ex-vrouwen van Gingrich. Hij heeft een uh, vrij uh, bijzonder. en belangrijk. en pikant interview gegeven. waarin ze iets zegt van. Eigenlijk, mijn ex-man. Newt Gingrich wilde een open marriage. Een open huwelijk. Oftewel. Ja, dat oftewel, heel gek, voor veel oftewel, zeg maar. Met, met anderen. Ja. In, in, in de 60s. Uh, misschien in Californië, maar dat is niet iets wat je wil verkopen als je president wil worden in 2012 in conservatief Amerika. Nee. Kingwitch zit natuurlijk sowieso al een beetje in de war met zijn derde vrouw. Hij heeft inderdaad meerdere vrouwen gehad. Dat is al sowieso wat vreemd in de Republikeinse Partij. En de tweede vrouw die heeft hij ooit verlaten op haar ziekbed. Zij had toen kanker, lag in het ziekenhuis en hij kwam toen met de scheidingspapieren aanzetten in de ziekenhuiskamer. Daar is ook al heel veel over bekend geweest en dat is natuurlijk allemaal heel pijnlijk. Deze vrouw heeft nu een een interview gegeven op televisie, wat we vanavond allemaal gaan zien. Heel Amerika, 300 miljoen mensen gaan voor de buis zitten. Ja. Want dan willen we haar laten zien, zien, zeggen dat hij een open huwelijk wil. Oftewel, je moet mij kunnen delen met anderen, zegt hij. Maar is dit, betekent dit niet, bedoel, als republikein, dat... Ja, Gingrich kan het toch wel vergeten, als hele Amerika dit ja, ziet. dat kan je wel ziet. zeggen. Maar Gingrich heeft al meteen gezegd, met behulp van zijn dochters... uit zijn eerste huwelijk, dat... Ja, dit is allemaal oud nieuws. We wisten, deze vrouw is bitter. Ik heb haar inderdaad op een verkeerde manier uh, verlaten. Uh, want zijn derde vrouw, daar had hij toen tijdens zijn tweede vrouw een affaire mee. En toen is hij dus die tweede vrouw heeft hij verlaten. En nu is hij met de derde vrouw getrouwd. <lacht> dat is heel ingewikkeld. Ja. Uh, het is een soort soap opera. Maar uh, men denkt dat dat persoonlijk... Ik bedoel, we weten wel dat het bij Gingrich persoonlijk in zijn verleden niet helemaal goed zit, maar hij is nu een devout catholic, dus dat is allemaal toch weer goed gekomen. Ja, ja, ja dit is hij ook weer geworden, hè, voor een vrouw. Ja, Willemijn, ik kan het allemaal niet <laughs> zelf verzinnen, dat begrijp je. Nee, dat dat is, is het is reality is bigger than. <laughs> wat je dan fictie zegt. Maar, Zo'n lekker ding is nou niet in New Gingrich. Nee, ja, dat denk jij dan, maar nee. jij bent Nederlands en hij ja. Nou nee, ja, dat heb je helemaal gelijk in, maar de man is al wat ouder en je moet het vooral hebben van zijn denkkracht. Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Maar goed, we gaan uh, oh, kijken hoe Amerika uh, reageert op dat uh, interview met zijn. Vrouw en we zien natuurlijk verder. Um, wanneer zijn de, in de zondag? Is dat hè? de eerstvolgende verkiezingen? Zaterdag. Zaterdag. Zou in in South, Carolina, South en dan Carolina aan het eind van de maand nog Florida? Ja, maar goed. Wij volgen het via jou. Michiel Vos, dankjewel. Geen dank. Zometeen hebben we het over de toekomst van SBS 6. Nens ontslagen. Gerard Joling heeft een conflict. Wat gaat John de Mol, Mediaman van het jaar, met die zender doen? Hoe dan hoor je me Thomas Rob Now, Rob Thomas dat je me me that dat je hoop this zo Show me hoe je dan baby.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 to me What if I could hold you till I feel you move inside of me And what if it was pain? no more. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Presentatrice Nens die moet weg bij SBS6. Gerard Joling die heeft een arbeidsconflict met de zender. En ondertussen worden er nieuwe presentatoren aangetrokken. Zoals bijvoorbeeld Karin Bloemen en Sandra Schuurhof. Oftewel omroepman van het jaar John de Mol die neemt SBS6 flink op de schop. Waar gaat het heen is de vraag. Jean-Pierre is televisierescent voor de Volkskrant. Jean-Pierre, goedenavond. goedenavond. Ja, uh, nu Nens, Nens, Nens, dat is natuurlijk deze. In 2001 kwamen ze toch dicht bij de overwinning. Ze werden namelijk de derde met het nummer. Uh... Johnny Logan is met drie overwinningen, toch wel voor velen, een uh, fijne vent. <laughs> Johnny Logan is met drie Songfestival-overwinningen, een van de grootste helden aller tijden. Dat is ook niet leuk. Hè? Ja, uh, Nens, een beetje lullig fragment. Komt uit een blooperfragment. maar goed. Um, ik begrijp dat je het ook heel erg vindt. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja, nou ja, god. jij hebt er verstand van, jij schrijft erover, het is jouw brood. Wat vind jij ervan dat zij weggaat bij SBS6? Nou ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat buitengewoon verstandig vind. Want met uh, iemand als Nens en nogal meer presentatoren van SBS ga je de televisieoorlog niet, echt niet winnen. Nee? Dat had veel eerder moeten gebeuren. Nee, het is pijpen, maar daar is hij veel te, te, te flats voor, te onbetekenend, te, te karakterloos eigenlijk. Net zoals Gerrit Joling, want die, die, die, die zie je ook niet meer op sbs Het uh, is een iets ander verhaal, uh, hoewel je die volgens mij uh, op alle commerciële zenders uh, kunt plaatsen en daar treedt hij ook op volgens mij. Ja, maar die is in ieder geval niet flats. Nee, dat, dat is waar. Maar uh, in zijn algemeenheid heeft SBS toch wel een probleem in zijn presentatoren. Dat, dat staat vast. Ja, maar wat is dan de, de, de gemeenschappelijke deler? Nou, ja, omdat niet. het toch allemaal heel goedkoop is. Uh, niet alleen de programma's zelf, maar ook uh, de uitstraling. Die... Het is allemaal een beetje B-keuze, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. En dat is het probleem? Uh, ja, volgens mij wel. En, en bij dat soort dingen speelt vaak niet eens alleen de echte werkelijkheid een rol, maar ook de imago uh, op basis van uh, jaren... Uh, daaraan vooraf gaan natuurlijk. Maar ja, het, het imago van SBS is toch ook dat van de volkszender? Dus dan, dan passen die mensen er toch juist bij? Ja, maar ik denk dat ook uh, mensen die naar een volkszender willen kijken... Dus, ...dus het volk, dat die wel behoefte hebben aan sprekende karakters... Aan, ...aan uitgesproken karakters. En dat is toch echt wat er een beetje aan uh, ontbrak. Neem zo'n rubriek als shownieuws. Als je dat ziet, het, het is houtjes, touwtjes, televisie... ...het is niet lekker gepresenteerd, het ziet er niet lekker uit... Als je dat vergelijkt met iets als RTL Boulevard wat toch in hetzelfde genre zit, ja, dan, dan zie je het verschil wel. Dan, dan hoogt het wat goedkoop. Was het was altijd goedkoop, ja. Ja. En ja. Ook inhoudelijk was het wel goedkoper. Ja. Um, nou ja, wel het imago natuurlijk van de volkszender De vraag is of je daar dan, dan, dan te veel van af moet wijken. Als nieuwe prestatoren hebben ze nu Karin Bloemen aangetrokken... en royalty-verslaggever Sandra Schuurhoff, die ja. komt van RTL. Ja. Even een fragmentje van haar. Ze doet hier verslag van de Royal Wedding van Kate en William in Engeland. Sana, absoluut. De huwelijk heeft echt in Londen wel zijn hoogtepunt bereikt. Hier naast mij, staan ongeveer nou, zo'n 10.000 mensen al dagenlang langs de route. Ja, heel beschaafd, hè. En dan, dan willen ze ook nog Umbert Totan aantrekken. Angela Groothuizen, mogelijk. Ja, dat eh, zijn geruchten, die je nu nog Dat noemt. zijn geruchten, maar Ik, eh, ik laat het zeker niet uit. Nee, het duidt er wel op dat, uh, wat, wat de ambitie is. En dat is kennelijk toch een beetje meer de richting van RTL opgaan. Ja, is dat slim, vind jij? Uh, nou, het grappige bij die commerciële omroepen vind ik altijd dat er een soort slingerbeweging is in de loop der jaren. Uh, de ene uh, periode, van een jaar of drie tot vijf, is de één aan de winnende hand, en dat is RTL nu heel duidelijk, uh, maar een jaar of vijf geleden was SBS nog uh, het grote kijkcijferkanon en was RTL veel minder. Uh, dus je ziet dat ze elkaar een beetje nadoen, achterna zitten, sowieso heel goed in elkaar, in de gaten houden uiteraard. Ja. En, ja Ergens zou ik denken, een, een campingzender moet je vooral een campingzender laten, maar de geschiedenis leert dat uh, als ze die andere kant op gaan, de RTL achterna, en zeker met iemand als John de Mol uh, aan, uh, aan het uh, hoofd, ja, dan sluit ik niet uit dat uh, die slinger dus over twee, drie jaar weer totaal de andere kant op geslagen is en dat SBS dus echt het fashion is waar het dan gebeurt. Ja, maar ja, aan de andere kant zegt John de Mol, mediaman van het jaar, vandaag geworden hè, voor de derde keer. Ja. En die zegt ja, ik wil de zender verjongen, uh, dat, dat, dat zou kunnen, maar dan, dan trek je Karin Bloemen en misschien Angela Groothuis aan. Dus ook niet heel erg Nee, ik weet eigenlijk niet wat hij met verjongen bedoelt. Dat is zo'n toverwoord uit de mediawereld, uh, maar dat zegt eigenlijk niet zo gek veel. Ik denk, uh, als ik afga op wat John de Mol zoal uh, doet. Dat hij er uh, dat hij gewoon voor de kijkcijfers gaat en uh, groot amusement wil gaan brengen. En vooral ook een aantal van zijn eigen programma's. Het programma The Winner is bijvoorbeeld komt uit zijn eigen stal, als ik me niet vergis met Bal. Ja. En ja, we moeten natuurlijk afwachten, maar ik verwacht dat er veel meer uit zijn eigen stal uh, zal komen. Het grote, goedgemaakte en vooral veel bekeken en goed verdienende ja. amusement. Ja, een grote show was, uh, toen nog, uh, die toen nog goed scoorde was Popstars en, uh, ja. en ook natuurlijk Sterren dans op het IJs. Ook ja. voor onze allerlaatste ster van vanavond is het geen pretje om nog een keer te moeten schaatsen. De hele week leg je je ziel en zaligheid in je danskuur en dan sta je alsnog in deze akelige skate-off. Dus ook voor Inge is het de komende minuten alles of niet. Ja, sterren dansen op het ijs. Beetje de laatste grote succes van SBS. Um, hoe schat jij het in? Wat, wat voor soort programma's gaan ze straks weer scoren? Ja, dat weet ik echt niet. Ik zeg altijd, het is mijn werk om uh, tv te kijken en dan te zeggen wat ik ervan vind. En, en niet om, om vooruit te om kijken. Om vooruit te kijken, want daar ben ik heel slecht uh. in. <laughs> ik, ik, kijk, ik zie het met veel interesse tegemoet uiteraard. Uh, ja. En ik sluit niet uit dat het ze nog gaat lukken ook, uh, als je maar als een maar... paar jaar geduld hebt. Ja, en goed met John de Mol aan het roer, uh, dat belooft aardig wat, toch? Dat, nu? Dat, ja, dat, dat zou toch moeten kunnen. Ja. En, en wat vind je en, en de namen die al genoemd zijn, Karen Bloemen, Sanders Schuurhoff, daar win je de oorlog wel mee? Uh, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, die talkshow, 100% tv van Karen Bloemen, heb ik inmiddels gezien. Daar schrok ik wel een beetje van hoor, die moet nog veel leren in het mooie vak van de journalistiek. Mm. Uh, en de kijkcijfers waren ook niet al te florissant. Uh, Sandra Schuurhof was presentatrice van Hart van Nederland, meen ik het? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja dat, daar, dat snap ik al ietsje beter. We gaan het zien. Jean-Pierre Gelen gaat er ongetwijfeld over schrijven. Over uh, de, welke kant het ook opgaat met SBSS. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Mm -hmm. Radio 1, BLM Today. Als je een antwoord wil op de vraag op Twitter... zet je er altijd hashtag durf te vragen bij. We beantwoorden elke dag zo'n vraag in BNN Today. Zo meteen het antwoord op de vraag waar zingt Michel Telo over. En in Nederland ligt 126 miljoen kilo hondenpoep. Dat is smerig. Maar wanneer was Nederland nou op zijn allersmerigst? Hoor je na negen. Eerst nu de dag van Joost Kepfelen. Ik heb werkelijk waar alles in het werk gesteld om de Ajax AZ te gaan. Zelfs naar de school van mijn zoontje, want je kon mee dan als begeleider. Aangemeld, maar helaas, ze werden uitgelood. Dus ja, waar kan je dan nog naartoe? Naar een vriend van mij, want die is echt helemaal Ajax-friek. Die gaat altijd naar de wedstrijden toe. En hij was ook bij de eerste wedstrijd aanwezig. En hij heeft nu van Ajax heeft hij een soort kaartje via internet gekregen... dat hij het gratis mag kijken op... Internet. En we gaan het gewoon bij hem in de keuken kijken. Achter een beeldscherm met een pilsje en een bakje chips. Dan had jij ook kunnen zitten. De wedstrijd gaat zo beginnen. Spelen staan op het veld. Want jij was bij de vorige wedstrijd. Ja, ik was daar. En uh, ik ging even bier halen. En even naar de, naar, de, naar de wc toe. En ik kom terug en het is gestaakt. Geen idee wat er aan de hand was. Maar later had ik je aan de lijn. Je was helemaal ontgoocheld. We moesten eruit. We moesten naar huis. Het was klaar. Dus ja, ik heb een half uurtje gekeken en uh, het kaartje was niet meer geldig. Maar, gelukkig, Ajax is je tegemoet gekomen. Ja, tot mijn verbazing kreeg ik gisteren een e-mailtje uh, met een gratis kijkcode voor uh, Irritivisie live. beperkt aantal kaarten. Ja, beperkt aantal kaarten, want je, mo je, mocht maar, je moest al gelijk aanmelden, je moest gelijk reserveren. Want uh, er waren maar 9000 kaartjes voor online kijken. Ja, dat, dat toetjes dat bij mij in de keuken. Je krijgt je geld niet terug, dat is toch typisch Ajax? Geen geld terugkrijgen. Ja, geen geld terugkrijgen. Ik denk niet dat het aan Ajax ligt. Ik ben wel heel lief hè, van die Amsterdam. Ja, maar Amsterdam is dan naar de boel gaan heel erg lief hoor. Ik heb ook alles geprobeerd. Zelfs met mijn zoontje probeerde ik het nog via school te regelen. Maar die waren uitgeloopt. Ja, ik had wel graag meegewild, Maar ja, ik heb geen kinderen, dus ik kon niet mee. Ja, dan kun je wel op je knieën gaan lopen. Maar ja. <laughs> ik heb toch gewoon een beetje de baat in de keel hè. Ik ben voor AZ. Ja, ik ben voor AX. Ja, Oude Ja, het wordt een spannende pot. We zijn in minuut. pot. Ik vind het leuk, die kinderen zo? Het is wel lekker Ja, het is, het is een hoop geschreeuw, allemaal hasses. God, ik word er helemaal gek van. Ik, ik zie liever de f side Ja, F-vak 4-team, dat geeft uh, toch meer sfeer, vind ik hoor. Het is wel beter dan een leeg stadion. Ja, beter dan een leeg stadion, ja, daar ga ik echt niet kijken. En er moeten wel mensen op de tribune zitten. En dan krijgen we in de rust zeker een optreden van Sesamstraat. Een Pino in de goal. En in die mini neemt de strafschop. <laughs> Typisch. En is dat 1-0. Het gaat toch helemaal nergens over? Strafschop. 2-2 staat de tweede helft. Dat is in ieder geval wel een leuke wedstrijd. Ja, het is reuze spannend. maar het is geen strafschop. Wat heeft die elm een uh, pokdalig gezicht, man. Dat is het fijne van alles, hè. Je ziet het nu een keer van dichtbij. Normaal zit je natuurlijk ergens. Eerste, tweede ring. Ja, meestal tweede ring, hè. Dat is wat goedkoperig plaatsjes. 3-2 voor AZ. Dit is al een beetje zuur. Ja, ik word al een beetje zuur. 3-2 voor Azet. 3-2 voor AZ. Ja, en al dat boer de dat klok ook wel hoog. Kijk, al die kindjes, allemaal blij. Nou, ik denk dat het een megandeel voor Ajax is wat op de tribune zit vandaag. Ik denk dat het 5-5 wordt. Ja, ik help het jou hopen. Dan krijgen we nog een leuke verlenging. Ja, gek van te worden. een keer het smijt is afgelopen in Amsterdam en AZ is niet alleen de. AZ wint in de arena met 3-2. In het keukentje met een zakje chips en een pilsje. ja. Opruimen maar. Ja, het zwaar teleurgesteld. Tweede helft natuurlijk van Ajax. En uh, ah ja, weet je wat het is? Ik ben lekker thuis. En ik hoef niet meer met de trein naar huis toen nu, hè. Ik hoef niet meer in het rijden staan op duivenrecht. En over duiven gesproken. Zou je geen duif willen zijn? Allemaal duiven zagen we op het veld van het dicht? Ja, precies. Uh, ze je op de eerste rang als duif zijnde natuurlijk, hè. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Diers vraagt: op dit moment is Michel Teló met Ai Te Pego een hit in Nederland, maar wat zingt hij eigenlijk? Nossa, Nossa, assim você me mata. Durf te vragen. Hoi met Anne Dorst vanuit Brazilië. Nou, het is een beetje een, een, een, een, ja, een bouwvakkersliedje eigenlijk. Dus het gaat over, over een meisje dat voorbij komt en uh, dat, dat die man uh, gek maakt. Uh, het, wa ja, het was hier een hele grote hit, maar de hype is alweer een beetje over eigenlijk. <laughs> dus het, het was hier ook inderdaad een hele grote hit, maar ook wel een beetje zo met een knipoog. Het was gewoon echt een beetje zo'n volkanti-nummertje zo ja, zo wat, uh, wat opeens heel populair was. Dus uh, ja, gewoon vooral vanwege dat Delicia, Delicia, weet je wel, dat... Uh,